Het is zaterdag 3 juni en we zijn hier bij de Battenvieren Podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. En de Battenvieren Podcast is nu bij de JFVD kick-off dag. Strand Zuid bij de RAI. En we zitten hier met, stel je eens even voor. Ik ben Jasper, ik ben 20. Momenteel actief dienend militair. Oké... Okay, um... En uh, jij, jij, bent hier dus, jij bent hier natuurlijk ook. Wat, wat heb jij met uh, het Forum uh, dat, je, dat dit je aanspreekt? Ja, het Forum biedt eigenlijk een soort van verfrissende nieuwe look op de politiek. Uh, momenteel hebben we, nou eigenlijk sinds het balken, Balkenende um, regime, heb je eigenlijk al bezuinigingen. Je ziet het enorm inkrimpen van Defensie. En om eigenlijk een keer een verfrissende partij, nieuw, een nieuwe partij te horen, die zich eigenlijk een beetje meer openbaart over op het probleem van Defensie... Het is gewoon ja, goed om te horen. Dus vandaar mijn interesse in de vorm van democratie. Ik heb ook immers op Badr gestemd. Oké, okay. dus er is één punt wat er voor jou zeker uit, uitblinkt. Um, maar anderzijds zit je hier ook een feestje te vieren met ons allen uh, in, in Strand-Zuid. En um, ja, Thierry heeft het steeds over dat, dat bewegingsgevoel. En vanavond had hij het er ook heel veel over. Wat, hoe voel je je daar misschien deel van? In welke zin? Hoe ik mij deel vinden, deel van nemen aan de beweging van Bader. Ja, Zeker ook omdat ik de problematiek een beetje zie voor wat het is. Niet het politiek correcte excuses voor bijvoorbeeld het immigratiebeleid. Ook zijn als militair zie je daar heel veel problemen mee ontstaan. Dus vandaar ook dat ik op dat, met betrekking tot dat standpunt mij betrokken voel bij de beweging van Badère. Het renaissance als het ware. Wat vond je dan heel leuk van vandaag hier? <laughs> Wat ik leuk vind van, van vandaag is dat het een uh, compleet... Een um... <laughs> uh, compleet open sfeer is ook. Het is, je kan een keer even je mening kwijt, je kan je ei kwijt. Um, het is een hele energieke beweging. Is, ja, om heel eerlijk te zijn, het is een soort van Nederlands Trumpisme. En dat is eigenlijk best wel iets positiefs. Nederlandse Trumpisme... En ook een beetje, hoe zouden we deze beweging dan uh, typeren tegenover uh, wat er in Amerika gebeurt? Hoe bedoelt u? Um, nou, is dit dan de Nederlandse alt-right, om het maar heel grof te zeggen? Nou, ik denk niet zozeer de alt-right. Het, uh, het komt wel in die richting, Ik bedoel, het kikkertje op de schouder van Modère. Ja, het, het is niet per se de alt-right, want alt-right zet zich ook al af uh, van Trump. Dat volg ik ook uit. Het is een heel brede beweging ook natuurlijk. Ja, uiteraard. Dus heel, erg... heel extreme uithoeken. Klopt. Bijvoorbeeld kijk naar de Daily en dan heb je het al heel erg uh, goed getypeerd wat de extreme zou kunnen zijn van de alt-right. Maar je hebt ook heel veel um, mild alt-right. Ik denk ook meer in Nederland. En ik denk dat dit wat meer de milde alt-right vertegenwoordigt. Ja, dat uh, vind ik ook. En uh, daar durf ik mezelf ook uh, lid van te noemen. Ik bedoel, ja, ze noemen het voor mij Republican, of right in Amerika. Meer Republikein, milde versie ervan. Nou, ja, daar kan ik me wel een beetje mee instemmen. Oké, okay, maar dat is wel bijzonder dan om te zien dat, dat, nu, um, dat er in feite weinig, weinig taboe meer op zit op de mogelijkheid om, om, om je daaronder te scharen. Dat, uh, dat mobiliseert toch mensen? Ik bedoel, had jij hiervoor iets met politiek? Ja, ja, politiek is met me de pap ingegoten door uh, mijn vader. Okay. Dat sowieso. En die is ook best wel van dezelfde mening als dat ik ben. Niet beïnvloed, immers. Mijn vader heeft mezelf uh, laten kijken wat ik, uh, wat ik me mee eens zou zijn. Maar wat betreft taboe, ik denk dat er nog aardig wat mensen zijn die ook best wel goed uh, lid zouden kunnen zijn van de JVD bijvoorbeeld. En die dat gewoon niet durven. Want hij zit zo'n... Angst voor voor het probleem in je carrière of opleiding? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Het is een hele soort van dictatuur wat eigenlijk het, uh, wordt gebruikt door het links, uh, linksgeboed. Zoals ik het noem, natuurlijk het en, um, Hoe merk jij daar zelf wat van? Of, of weet je dat goed... Te, je, ik neem aan dat je het goed weet te managen als je het uh, durft te zeggen zo. Maar hoe maak jij het mee? Hoe maak ik het mee? Ja, ik... Ik ben zelf niet de persoon die het blad voor de mond neemt. Ik zeg waar het voor staat en ik zeg waar ik voor sta. Dus ik word ook regelmatig uitgemaakt voor fascist of racist of dergelijke. En, uh, eigenlijk vind ik denk dat soms wel leuk. Daar kan ik een beetje op inspelen. Maar het geeft wel weer dat zodra je eigenlijk met bepaalde standpunten eens bent. Wat niet eens daadwerkelijk racistisch of fascistisch is. Dat je meteen voor wordt uitgemaakt. En ik ben van mening dat zodra mensen als hominem beginnen. Te, gewoon op hominen begint te schelden, fascist of fascist noemen. Ja, op de, op de man spelen in plaats van op de bal en noem het maar op. Precies dat, dat vind ik eigenlijk een teken dat ze zich niet meer kunnen verdedigen. Alsof een van laatste redmiddel. En dat geeft mij ook best wel veel hoop voor deze beweging. Want eigenlijk dat is een beetje het, het zure een beetje aan het einde begint te komen van een uh, raad. Dus is vandaar. Ja, dus als, als tegenbeweging, ja, je, is, je ziet het wel is iets moois om daar deel van te kunnen zijn. Ja, ja, uiteraard. Het is ook een tegenbeweging, maar het is ook een beweging op zichzelf. Ik vind niet dat je ze eigenlijk zelf een eigen zien. vestiging bouwen op zich. Precies dat, een eigen vestiging bouwen. Niet het puur uh, tegen zijn. Want we krijgen net zoals uh, de UKIP, de UK Independence Party. Dat is eigenlijk een soort van oké, okay, we hebben dit gedaan, we hebben de brexit voor elkaar gegeven, maar dat ze nou eigenlijk beginnen te uh, verkruimelen, laat ik zo zeggen. Oké. Okay. Nou, uh, ik wil u bedanken voor het korte praatje. Ik hoop dat je veel plezier nog hebt vanavond. Nou, het gaat zeker lukken. Ja. ja. Hey, tjus. En ik zit hier met Jernas Ramatarsing. Ik zeg het goed, toch? Ja. Helemaal goed. Ja. Um, we gaan even praten over uh, wat er hier allemaal vandaag gebeurd is. En uh, wat we ervan vinden allemaal. En hoe, hoe leuk het is. Wat we willen bereiken. Um, en we gaan het heel even hebben over... Uh, uh, jouw avond met Anne-Fleur Dekker. <laughs> dus... Uh, nou, begin maar. begin maar. Begin maar even over vandaag gewoon. Dat is nu hot happening. Nou ja, ik denk toch wel historisch om met 600 man zo'n kick-off te beginnen. En uh, ik heb echt het idee dat dit het begin is van ja, iets heel groots. Ik heb ook het gevoel dat heel veel mensen hier naar kunnen. Dat het eigenlijk een soort behoefte was waarvan we niet wisten dat die behoefte bestond. Totdat opeens Baudet tevoorschijn kwam. En dat toen opeens allemaal ontdekten, ja, dit is wat we wilden. En ik, dat gevoel merk ik bij meer jongeren. Dus uh, ja, dat... Uh... Dat is prachtig om te zien. Er is, een, er is een beweging aan het groeien, zou je ook kunnen zeggen. Ik heb, ben niet, ik heb niet alles meegemaakt binnen, maar van wat ik hoorde, dat is op een gegeven moment best goed te verstaan. Had hij het echt over, hij was, was de hele beweging vorm aan het geven. En hij was de vorm van een uh, prachtig fluitschip uit de Gouden Eeuw aan het maar, erin aan het houden. Um, wat karakteriseert de, uh, de beweging die Baudet nu voort laat varen? Ik denk uh, onze systeemkritiek. Dus dat we niet als andere partijen uh, beleid bekritiseren, maar dat wij echt vragen stellen bij het systeem dat ze hebben gekozen. Bijvoorbeeld dat je eigen minister-president niet kan kiezen, dat je eigen burgemeester niet kan kiezen. Maar verder dan dat. Maar ook echt dat partijkartel, die baantjes carousel. En ook dat we doorhebben dat die politieke strijd ook op andere vlakken moet worden gevoerd. En dat heeft links al jaren door: dat alles politiek is. En ja, het wordt tijd dat rechtse mensen wakker worden, en ook doorhebben dat alles politiek is en dat je. Ja, ook als je je portemonnee uh, zit en je gaat uitgeven... dan kan je ook denken aan hoe alles politiek is geworden. Dus je ziet het nu met die geen-stijl-boycott... en boycott in Amerika tegen Sean Hannity. Dat, ja, nu worden er steeds andere middelen ingezet... om eigenlijk diezelfde culturele oorlog uh, te voeren. En ja, dit is één partij die wakker is... en die uh, begrijpt dat we die strijd aan moeten gaan. Uh, ik merk dat je, dat je ook veel kennis hebt van... Um... ...van hoe links het ziet, wat links heeft gedaan... ...en hoe zij, uh, hoe zij te werk zijn gegaan en alles. Je um, hebt ook wel vaak verteld dat je, dat je links bent geweest. Ikzelf ook. Dat zal heel, zal heel veel mensen wel hebben gehad, natuurlijk. Um, hoe heeft dat bij jou bijgedragen aan uh, het begrijpen van het politiek spectrum... En, ...en alle spelers daarop? Nou ja, even los van die paar linkse jaren die ik had, die hebben geholpen... ...heb ik ook gewoon de moeite genomen om me echt te verdiepen... ...in wat linkse mensen denken en... Uh... Ja, misschien raar om te zeggen... ...maar ik kijk iedere dag naar de Young Turks video's... ...om gewoon te weten... wat makes them tick, weet je... ...hoe denken ze, wat, wat valt hun op... Hoe vallen ze aan? Welke tactiek gebruiken ze? Of dat, ja, ik ben een speler in, in het spel. Dus dan moet je weten wat je tegenstander doet. Ja, in hoeverre mij achtergrond heeft geholpen... misschien dat ik be, uh, begrip kan opbrengen van mensen die links zijn op jonge leeftijd. Dat dus heb, heb ik zelf wel heel erg Misschien namelijk. dat dat inderdaad aan heeft bijgedragen. Ik bedoel, als je jong bent en, en mensen beloven je gratis dingen... je krijgt een prachtige ideologie uh, erbij die coherent klinkt. En vervolgens... Uh, ja. Ben je ook nog eens een held en een rebel, weet je? Want links gaat alleen maar om je moreel superieur voelen. Dus ik kan me best voorstellen dat als jij jong bent en geen bal hebt bereikt... en iemand vertelt jou dat jij deel uitmaakt van het verzet en dat je een rebel bent... en dat het Marxisme geweldig is en dat we allemaal onderdrukt worden. Ja, dat, ik kan me wel voorstellen dat je dan zo'n rol voor jezelf idealiseert. Ja, precies. En um, jij was natuurlijk van de week uh, stond je tegenover uh, het symbool van links vandaag de dag... Je was in het debat met Anne-Fleur Dekker een hele avond. Um, wat vind je er nu van als je erop terugkijkt? Het, uh, ik, ja. vind, ik vind het echt heel jammer hoe zij heeft uh, gereageerd. omdat Ik had het idee dat het een debat was waarin we duidelijk uh, niet met elkaar eens waren. Elkaar ni ook niet per se hoeven te mogen. Maar ja, ik bedoel, je schudt een hand. Je gaat elkaar niet uitschelden. Je gaat niet liegen over elkaar. En als zij had gezegd, er waren een paar vervelende jongens in het publiek. En dat stoorde me. Nou, dan had ik haar gewoon gezegd, klopt, kan ik best begrijpen. Maar dat zij met, met de beschuldiging komt, dat ik twintig mensen heb meegenomen om haar uit te joelen. En dat ik dat nodig heb om het debat te winnen. Dan denk ik, je bent gewoon de uitvlucht aan het zoeken. En je had liever niks kunnen zeggen. Want hoe ben je erin uh, gegaan? Hoe ben je... Oeh, wat, wat voor verwachting had je ervan? Nou, ik, ik ben gebeld door de jonge democraten. Die zeggen tegen mij, we hebben Anne-Fleur Dekker voor de tegenpolen. Wij zien in jou een tegenpol. Wil je dit doen? Nou, dan heb je dus twee opties. Anne-Bel Nanninga zei het net heel goed bij uh, het advies aan rechtse mensen. Als je een podium krijgt, moet je hem pakken. Dus ik denk, nou ja, ze kunnen mij krijgen. Of iemand anders op rechts, die misschien helemaal niet rechts is. Weet je, zo'n Ewout Kleij of zo. Of een Rick de Jong. En dan denk ik, nou, dan ga ik er dan liever zitten. En ik ga wel het debat aan. Ook al had ik het idee dat ik veel beter kon debatteren dan haar. Ik dacht, nou ja, je gaat nooit nee zeggen tegen de uitnodiging. En nou, voor het debat dacht ik ook nog even, wie weet komt ze wel veel uit de hoek. Wie weet verrassen de boel wel. Misschien heeft ze zich heel goed geïnformeerd. Misschien heeft ze mijn tweets goed bekeken. En komt er een verrassende analyse van haar kant. Maar niks van dat alles. Ik vond het uh, ja, zeer middelmatig. Ze kwam niet verder dan uitspraak als dit land is gebaseerd op seksisme. Vrouwen hebben op papier gelijke rechten, maar in de praktijk niet. En een beetje dat soort, uh, het is twee na twaalf als het gaat om het klimaat. Dan een beetje dat soort loze one-liners. Uh... Ja, hoe laten ze dan op de klok van, uh, van Fortuin? Ja, en, en, en, en wat het eigenlijk was, ze, ze was categorisch, zat ze elke keer verkeerd. Weet je, als, het, als ik het had over woorden had, zij het over handelingen. Als ik het had over concepten had, zij het over uitingen. En noem maar op, zeg maar. Het ging maar door aan dat ze gewoon niet ja, begreep uh, hoe, dat, hoe de debatteren werkt. En eigenlijk hadden ze haar tegen haarzelf in bescherming moeten nemen... zou ze dit niet meer moeten doen. Want ze kan helemaal niet goed debatteren. Ze heeft niks bijzonders te melden. Ik bedoel, ik ken andere linkse mensen die beter kunnen debatteren. En ik heb ook toen in het debat gezegd van... kijk, als jij geen meisje was die Thierry Baudet had bedreigd en Geert Wilders... Had jij niet op tv geweest? En had jij ook hier nu niet gezeten? En ik zei daarna, en dit neem ik jou niet kwalijk. Dus misschien dat ze dat even te harte kan nemen. Gewoon kan beseffen. Laat me gewoon ja. niet meer publiekelijk uh, zo optreden. Ja, ik, ik had het er net met iemand over. Ze is eigenlijk gewoon zo'n enorm... Ze is echt een tool. Het is... Um, om het even hard te zeggen. Ze, ze is eigenlijk alleen maar wie ze is. Omdat ze, omdat ze symbool staat voor een... Z ja, idee. ja. Ze, ze, is een, ze is een symbool. En dat is in principe niet erg als dat symbool goed is. Bijvoorbeeld, Thierry Baudet is ook op een manier een symbool. Ja. Alleen, er is een symbool met inhoud. En dan is het niet erg. Weet je, Milo ook op een manier een symbool van antipolitieke correctheid. Donald Trump, een van de grote symbolen die we hebben. Maar ja, daar zit nog wat achter. Uh, en, en dat zou ik tegen haar zeggen, bouw eerst wat op. Weet je, en kom dan over een paar jaar, als je een beetje beslagen ten ijs bent, terug... Met wat inhoud. En dan zal ze prima in de linkse hiërarchie omhoog kunnen schieten. En een mooie carrière kunnen opbouwen bij de vara of zo, Weet je, wens ik er al succes toe. Maar doe dit niet. Want ja, de vlog is het dit, leuk, is, dit is, dit uh, is, ja, het is een beetje zielig aan het worden. Dit. Ja, precies. Ik had, ik had ook van tevoren heel erg het gevoel van, oh shit, dit gaat gewoon een, een hele avond lang langs elkaar praten worden. Uh, want het zijn echt twee onverenigbare wereldbeelden die... Ik denk, die... Ja. Ik denk dat het ook kwam door de opzet. Uh, ik bedoel, JD heeft het goed geprobeerd, maar wat dus niet werkt om op een papier te zetten seksisme en dan aan een fleur te vragen wat vind jij ervan en wat vind jij ervan. Wat je hoort te doen is te zeggen dit is een onderwerp, uh, dit is een stelling. Seksisme in Nederland neemt toe, whatever. En dan zeggen wie is er voor of tegen. En dan ons met elkaar laten debatteren allebei een microfoon. En doordat je dat niet had, werd het nu een soort van... Oh, wil jij hier dat op zeggen? En dan had ik dan soms ongeluk dat ik de microfoon weer niet had. Dus ik, ze hadden alle goede intenties. Maar gewoon een tip voor hun. De volgende keer als je echt een debat wil. Kan je liever toch met hardere stellingen werken dan met open vragen. En dan zeggen, wat denk jij hiervan? En wat denk jij hiervan? Want daardoor gingen we inderdaad een beetje langs elkaar... Ook, uh, hoewel ik toch wel het idee had dat ze in ieder geval... allebei ons standpunten naar voren konden brengen... was het niet echt een debat in de zin dat ze niet echt op mij inging. Uh, ja, heel precies, veel want je zoekt de weg... van de minste weerstand en dan ga je er een ander ding... bij pakken wat, wat je kan permitteren. Maar als je een stelling hebt, dan word je naar elkaar toegedreven. Dan moet je echt gaan raakvlakken gaan vinden... om je punten te bewijzen en die overmeesteren. En, dus uh, um... ja, bij deze... de uitnodiging voor iedere andere... Uh, linkse figuur die denkt... Uh, ik kan het beter aan de Fleur. Kom maar op, stuur me een bericht... Misschien dat de Batta het wel willen faciliteren. Heel graag, heel maar, graag. Uh, goede stellingen, harde stellingen. Het is echt niet dat ik alleen tegen de Anne Fleur wil debatteren... als er echt een betere linkse daar is in Nederland. En dat geloof ik helemaal. Kom maar op en uh, ik doe het graag. Ja, nee, we zijn nu wel van plan om meer uh, debatten ook uh, te organiseren. wat hadden laatst dat we Lucas versus Lucas... die is mm -hmm. met zo'n 6000 views of 7000 views inmiddels... Uh, het meest bekeken filmpje van ons... Dus, daar zijn we heel blij mee. En we zien ook dat mensen het dus heel leuk vinden. Reacts zijn hoog. Ik vind het ik vind zelf ook niets leuker dan het debat tussen twee uh, mensen met interessante mening. Dat is ook voor mij een van de hoogste vormen van entertainment. Dus uh, zullen... bij deze sta, staat de uitdaging. Ja, ik, we zullen deze zeker onthouden dan. We gaan uh, misschien wel actief van op een op zoek naar iemand. Ik wil het hierbij houden. Dat is wel een mooie uh, mooi slot dan. Allemaal, allemaal aanmelden. Vechten met Jernas, hup. Like, linkse indoctrinatie op mijn universiteit op uh, Facebook, volg me op Twitter en uh, ja, help mee uh, met de renaissancevloot op te bouwen. Precies. Nou, dankjewel. Hey, top man. Wij nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. Op donderdag 8 juni is er een badenbierenborrel in Utrecht, in Café de Florin. Het is inmiddels ook mogelijk om u aan te melden voor de Benefiet Spelenvaren waarbij we met bootjes over de Loosdrechtse plassen zullen varen. Dat vindt plaats op zondag 16 juli en u kunt zich hiervoor aanmelden op onze website. streep V-A-R-E-N v -a -r -e -n. En met uw deelname doneert u ook gelijk aan de Podcast. Nieuw! Doneren aan de Batavierenpodcast. Podcast. Hoezo?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 Um, ik heb hier nu te gast. Riezy. Rizzi was ze. En Rizzi gaat ons wat vertellen over uh, wat ze er vandaag van vond. Denk ik tenminste. Je hebt er vast wat over te vertellen. Wat, ja. uh, wat vond je ervan? Nou, ik vond het vooral erg inspirerend. Uh, voornamelijk het einde waar Thierry aan het woord kwam vond ik erg inspirerend wat hij zei. Daar kon ik me ook in terugvinden. wat hij vertelde over docenten, onder andere, die heel nou ja, links ingesteld zijn. Dat heeft hij niet echt gezegd, maar dat bedoelde hij. En dat, daar heb ik heel veel ervaring mee. Dus dat vond ik erg fijn om te horen van... er zijn inderdaad ook anderen die hebben ervaring ermee. En nou ja, het heeft eigenlijk mijn, mijn liefde voor deze partij eigenlijk versterkt. Waar studeer je dan en wat maak je daar dan mee? Hoe doen dus, uh, Nou ja... Ik uh, zit momenteel in de tweede klas van het tweetalig gymnasium. En nou, ik heb bijvoorbeeld... Een, ja, ik ben bang dat ze dit uh, zien of horen krijgen, maar goed. Een biologielerares. En zij gelooft dat er geen fundamentele waarheid is. Dat houdt dus in dat haar werk als docent geen nut heeft. En dat alles arbitrair is eigenlijk. En dan dat soort vreemde dingen. Of een um, geschiedenisdocent die iedere les uh, wijdt aan Donald Trump... en hoe slecht hij wel niet is... Dus dat soort ervaringen, dat maak ik dus wekelijks, dagelijks mee. En nou ja, het... Op de middelbare school. Ja, op de middelbare school dus in de tweede klas. Ja. Hoe oud ben je dan? Ik ben afgelopen donderdag 14 jaar oud geworden. Dus dit was ook uh, mijn verjaardagscadeau. het lidmaatschap bij de jongerenorganisatie Form voor Democratie. En uh, nou ja, een ticket voor deze kick-off. Nou, Daar ben je er vroeg bij. Ja, ja. 14. En je zit in de tweede klas en je hebt al precies door hoe de Linksindoctrinatie op onze universiteiten werkte. En zelfs op de middelbare scholen dus. Ja, inderdaad ja. Nou, ik ben ook een, uh, een ex-feminist. Maar een echte SJW. Die echt die intense dingen van allerlei geslachten gelooft. En ik was voor Bernie Sanders. Ik had geen idee waar hij het over had. Maar iedereen vond hem goed. Dus dan moest hij wel goed zijn. Maar, maar uiteindelijk kwam ik wel achter van... Weet je, dit staat allemaal echt helemaal nergens op. En de media, alles is zo ingesteld om mij ook zo te laten denken. Maar de waarheid ligt ergens anders. En wat, wat, triggerde, je, wat triggerde je dan dat je op een gegeven moment dus anders bent gaan denken? Nou ja, ik uh, schaam er een klein beetje voor, maar ik uh, kwam achter het YouTube-kanaal van Shoe on Head. En ik vond haar filmpjes enorm grappig. Maar ook, het was logisch wat zij zei. En toen ging ik ook kijken naar Sargon of Akkad... Okay, of je ook heet, Sargon? Yeah, yeah. Sargon of Akkad. Of Akkad, ja. Uh, Baring... Uh, Wie even. was die eerste, zij? Ik verstond het niet. Shoe on Head, June. Zij is uh, het vriendinnetje van uh, The Armored Skeptic. Oh, oké. Okay. Ja, dus ja, ik snap welke liedje je bedoelt. Dat is wel, ja. dat is wel leuk. Maar nu, nu ben ik er een beetje van weggestapt, want ik vond het te erg op het feminisme gericht. En nu heb ik ook heel erg interesse in uh, ja, theologie. He, en hoe het zich in de economie verwerkt en de maatschappij en dergelijke, dus wel wat verder dan het feminisme oké okay. um, ik zit even denken weet je al ongeveer waar je, waar je heen zou willen gaan met, wat je doet, want je hebt redelijk je interesse op orde ja. dus, uh, maar je bent nog maar terwijl je nog maar veertien bent, dat is, wel, dat is wel bijzonder, het zou mooi te horen maar, het, heb je enig idee waar je heen wilt? Nou ja, ik wil graag uh, de politiek in, dus ik wil Graag ook in de Tweede Kamer. Of als het dan nog bestaat of wat dan ook. Maar ik wil graag wat veranderen aan deze maatschappij. En zoals ik al in mijn vraag aan Thierry had ik het over het concertisme. En dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Ik geloof ook dat dat echt belangrijk is voor de maatschappij van vandaag. Um, dus dat is ook graag iets waar ik, ja, waarin ik uh, inbrengen wil leveren. Dat conservatisme. Um, ja, ik weet niet, hergeboren wordt eigenlijk. Want Nederland is zo'n linksland in allerlei aspecten. En dat is iets waar ik eigenlijk terug wil dringen. En het is lastig met um, nou ja, het milieu eigenlijk om mij heen. Maar het is iets waar ik, waar ik graag aan wil werken. En daarom wil ik ook later graag politiek in. Of in de Tweede Kamer of uh, aan het Koninklijk Hof van uh, Koning Jerry. <laughs> Bij wijze van spreken. Um, ja, ik vind het wel, wel interessant om uh, te zien hoe YouTube dan zo'n beslissende rol speelt. Uh, want het is natuurlijk, je hebt als je jong bent, nu veel makkelijker toegang tot uh, dat soort media. Dat soort uh, um, bronnen van informatie. Ik vind het wel bijzonder om te zien dat het al bij zulke jonge mensen zoveel teweeg kan brengen. Dat je het ook nog begrijpt helemaal, het hele spel wat uitgelegd wordt. Hoe, zie, hoe zit je daar zelf in? Uh, leeft het ook onder je klasgenoten en zo? Nou ja, uh, ik heb ook gewoon hulp gekregen van uh, derde partij. Dus niet YouTube alleen maar, maar ook uh, nou ja, de vriend van mijn moeder. Hij is uh, ook vrij rechts ingesteld, laat ik maar zo zeggen. En hij en anderen hebben mij ook hierin geholpen. Maar, uh, ja, Ik geloof wel, media heeft inderdaad een hele grote rol. Aan de andere kant ook weer niet. En dat heel veel heel partijdig is van het links, wat mensen zien. Dus wat ik eigenlijk merk onder mijn um, medeleerlingen, is dat ze allemaal vrij links ingesteld zijn. Maar dat niet echt weten. En ook niet bewust mee bezig zijn. Het is dus gewoon wat ze zien op het nieuws: anti-Trump, et cetera, et cetera. Weet je wel, uh, klimaatverandering en allemaal dat soort zaken. En daar gaan ze gewoon in mee. Ze praten het gewoon een beetje na, denk jij dus. Ja, als ik aan vraag wat vind ik van Donald Trump... Ik krijg alleen maar... Ik haat hem, hij is een racist en dergelijke. Maar ik heb niets tegen hen... Omdat zij er ook weinig aan kunnen doen. Dit is nou eenmaal de maatschappij waar wij in leven. Het milieu van, waar wij ons in bevinden. En dat is, dat is ook iets waar ik heel belangrijk vind... Om onder mijn klasgenoten een beetje... Um, ja, hoe, hoe noem je dat? Om, het om te laten eiken. Om dat, om dat even te delen. Om ja, een, een zaadje te leggen voor... Degene die nieuwsgierig zijn... Ja, dus daarom ben ik ook. Uh, sommige dingen praat ik liever niet over, maar meestal mijn politieke ideeën, daar, uh, ja, daar praat ik veel over. Uh, gewoon onder mijn klasgenoten en mensen die ik ontmoet. Dat ik het heel interessant vind ook hoe die mensen dan denken over bepaalde dingen en hoe dat ook komt. Het is heel interessant hoe dat werkt, weet je, hun thuissituatie en dergelijke. Ja. Oké, okay, mooi. Um, ja, Thierry had het inderdaad ook, ook veel over. Uh, over hij had het ook over gehad, over die beweging die er nu speelt. Ja, voelt je daar een enorm deel van. Waar denk je dat dit heen gaat met die beweging zo? En, uh... wow. Ik weet het niet zo goed. Want wat ik om mij heen zie is wat ik de al aangeef. Ik zie vrij weinig van het rechts eigenlijk, of van de, de rechtse jongeren. Uh, dat is in ieder geval hoe ik het zie. Dan pas als ik op dit soort evenementen kom, zie ik pas dat er mensen zijn die zoals mij denken. Dus het is heel lastig om in te schatten, want ik ken zelf eigenlijk niet veel mensen die op deze manier denken, die zo bezig zijn. Dus ik hoop dat het uh, nou ja, veel zal veranderen in allerlei verschillende ja, punten uh, in de maatschappij. Maar ik zou het je niet kunnen zeggen. Oké, okay. ik denk dat we het uh, hier even bij houden. Okay. Ik wil je bedanken. Dank u wel, ja. En uh, dank u wel voor de tijd. Nee, geen probleem, ik vind het een heel leuk verhaal om te horen dit. Ik ben er positief over verrast. Nou, daar zijn we weer. Met de, yes. wat de podcast En uh, ik heb nu hier over de vloer... Jos Leuk. Van de JVD Utrecht. De voorzitter van de JVD Utrecht. Oké. Okay. En uh, we zitten hier natuurlijk bij de JVD uh, kick-off. Yes. Um, we hebben een hele dag achter de rug. We zitten nu in de borrelfase. En wat vond je er eigenlijk van? Wat zijn jouw uh, highlights van de dag? Nou, als ik iets moet noemen, denk ik vooral de sfeer. Als je kijkt naar alle mensen... Uh, hoe ze met elkaar omgaan, hoe toegankelijk ze zijn. En dan noem ik niet eens de inhoudelijke activiteiten, maar gewoon vooral hoe iedereen elkaar benadert. Dat vind ik vooral heel interessant. Gewoon de toegankelijkheid met dezelfde mindset. Heel positief, maar wel toch met een ander beeld dan de gemiddelde Nederlander. Nu nog, want ik denk dat het wel veranderd. Ja, um, want jij, jij bent, uh, bent JOVD-er in hart en nieren, geloof ik dan. Als je zit in de. Wat doe je er ook weer precies voor? Sorry. Ik ben momenteel voorzitter van de JVD Utrecht, zeg maar de provincie Utrecht zou je kunnen zeggen. Dus uh, ja, ik geef eigenlijk een leiding, als je het zo zou kunnen zeggen, aan het bestuur en daarmee de leden binnen de JOVD vanuit de provincie Utrecht. En hoe kijk je dan als JOVD er naar uh, uh, als je zo'n concurrerende jongerenbeweging bezoekt? Ja, eigenlijk wel positief. Want het zijn wel de mensen die in hetzelfde hoekje zitten. Dus wel de mensen die eigenlijk deels dezelfde mindset hebben. En ik denk dat we er heel veel van kunnen leren. En ik denk dat we ook heel veel connecties met elkaar hebben. En eigenlijk zouden we elkaar best wel kunnen opzoeken daarin, denk ik. Ik denk ook best wel dat we samen iets zouden kunnen bereiken. Maar dat we heel erg denken in concurrentie. In plaats van, wat kunnen we samen bereiken voor de toekomst. Maar eigenlijk dus heel positief. We kunnen samen denk ik heel veel bereiken voor de toekomst op het rechtse vlak. Ik zie heel veel, heel veel JLVD'ers uh, hier rondlopen inderdaad. Het is, uh, is uh, op kruisbestuiving. Ja. En uh, ja, ook inderdaad, je had het over hoe, uh, hoe mensen hier de dingen zien. Ja. heb je het uh, met, denk ik over de Nieuwe zuil als je het dan hebt over hoe Nederland het misschien kan ja. zien. Hoe ja. zie je die samenwerking daar deel van, uh, van zijn? Samenwerking? Ja, dat is misschien wel lastig. Want uh, de VVD zet heel snel de PVV weg. Eigenlijk van, dat is een bijna extremistische rechtse partijen waar we niet mee willen samenwerken waarvan ik persoonlijk heel erg denk ja, waarom zou je dat doen? Want de PVV uh, is inderdaad een keer misschien weggelopen bij een onderhandeling, maar is dat zozeer weggelopen en is dat zozeer van hun kant? En waarom zou je dan niet meer willen samenwerken? Ik denk dat het heel eerlijk gezegd meer een tactische reden is toch een beetje mainstream partijen die met elkaar verder willen gaan en ik denk dat er heel veel JVD'ers zijn die toch wel een ander geluid willen horen. En daarom, als je nu hier kijkt dat er hier gewoon eh, honderden mensen zijn bij een partij met maar twee zetels, laat het wel zien dat er toch heel veel jongeren eigenlijk schreeuwen om een ander rechtsgeluid dan wat de VVD laat horen. Ja, want het is natuurlijk zo dat um, um, als we het hebben over zo'n zo nieuwe zeil, zo'n nieuwe beweging ja. op rechts. Uh, het probleem met, met de VVD daarin is natuurlijk is dat het redelijk kosmopolitisch is. In de zin van uh, heel erg pro-EU. En uh, ze, gaan er, ze blijven ervoor staan. En um, dat is natuurlijk eigenlijk de grote splijt van wie die nieuwe zaal onderscheidt van uh, de rest van de, van, van de mainstream gedachtegoeden in Nederland. En ook in de westerse wereld in het algemeen. Dus... Uh, hoe denk, hoe, hoe denk je dat dat, dat, dat de samenwerking kan, kan bemoeilijken? Nou, zolang de VVD blijft zeggen dat um, bijvoorbeeld de Europese Unie alleen maar goed is en positief. Nou, daarin kan het wel bemoeilijken denk ik. Want juist de kernpunten van de VVD zouden moeten zijn eigenlijk sceptisch tegenover de EU. Sceptisch tegenover immigratie. Uh, dat zijn juist de punten waarbij ze nu heel erg laten zien dat ze voor zijn. Door een samenwerking bijna aan te gaan met GroenLinks laat je eigenlijk zien... We zijn heel erg positief tegenover immigratie, we zijn positief tegenover de EU. En dat zijn juist de punten, denk ik, de kernpunten waarbij een rechtspersoon zou zeggen... nee, daar, daar herken ik mezelf helemaal niet in. We willen juist minder immigratie, we willen minder EU. Want het gaat veel te hard en het loopt veel te hard van stapel. En dat gaat denk ik wel de samenwerking bemoeilijken. Gaat de VVD, denk je, erin blijven zitten? Of, gaan die, of verwacht je een verandering van uh, overtuiging? Ik hoop dat ze wel veranderen daarin. Maar ik ben bang dat ze te veel blijven hangen in het pro-EU en pro-immigratie. Ook omdat ze heel graag op EU-vlak willen samenwerken met andere personen daarin. En dat kan wel gevaar zijn. Want als je maar alleen maar jezelf wil vergroten door samen te werken met andere EU-landen en EU-partijen. Ja, dan zet je jezelf wel op rechts buitenspel. Want er zijn heel veel mensen die schreeuwen gewoon. ...om een minder-EU, of in ieder geval een EU dat zich niet zo snel uitbreidt... ...en immigratie wat zich deels gewoon gaat inperken. Want we zien gewoon wat immigratie, wat voor beperkingen dat met zich meebrengt. En hoeveel kosten dat met zich meebrengt. En als je dat niet durft aan te bespreken, ja, dan ga je heel veel uh, kiezers kwijtraken. Heb je nu al gezien, want uh, het Forum voor Democratie had nooit zetels gehad... ...als de VVD heel hard was geweest daarin. En ik denk dat ze nog meer zetels gaan kwijtraken als ze zo doorgaan op dit pad... En nou is het natuurlijk zo dat als de VVD die in feite die, die, die, eh, bindt zich helemaal vast aan het EU-idee voor nu. Maar stel dat op een gegeven moment de EU eh, onhoudbaar lijkt en er is een ombezwaai in hoe de vooruitzichten zijn voor de EU. Waarvan je ook zou kunnen stellen dat die er al zijn, maar geven het voordeel van de twijfel. Stel de VVD springt dan over naar, uh, oké okay, nou ja de EU is slecht en we gaan nu vol tegen de EU. We gaan, dan worden ze niet serieus genomen denk ik. Nee, denk ik ook niet. Want ja, dan geef je eigenlijk toe dat je al die jaren fout hebt gezeten. En dat die partijen die al langer zeggen het gaat fout, die speel je eigenlijk in de kaarten mee. Ik ben natuurlijk ook, gemaakt een enorm opportunistische zet. Ja, dus, absoluut. Ja. Dus vraag ik me af, is dit eigenlijk niet het moment om te kiezen voor de VVD? Uh, denk ik dan? Omdat als ze nu erin blijven steunen en steunen en steunen, het wordt een succes, dan hebben ze er wat aan. Um, maar stel het mislukt, dan, dan zijn ze ook verloren. Want ik zie eigenlijk niet hoe ze zich daar uit zouden kunnen redden. Ze gaan mee met het zinkende schip of ze worden als opportunistisch gezien. Of zie ik dat heel gek? Nee, daar ben ik het deels wel mee eens. Ik denk dat uh, het nu het punt is om nu nog een keuze te maken. Dan heb ik het echt over de komende jaren tot aan de volgende verkiezingen. Als ze daar niet duidelijke stellingen nemen, dan uh, zie ik het bijna als verloren. Ook omdat zij misschien altijd wel bepaalde... Ja, uh, kern zullen houden. En het vorm van democratie die, die dan opkomt. Waardoor je eigenlijk krijgt dat uh, de rechtse kant waar de meeste mensen op stemmen. Eigenlijk geen meerderheid meer krijgen. Want als je partijen gaat uitsluiten. Zoals de PVV. Die heel hard is op immigratie. FVD die heel hard is op immigratie. PVD ook eigenlijk in principe. Uh, dat je dan eigenlijk de kiezer tekort komt. Omdat je uh, uiteindelijk met links gaat samenwerken. En eigenlijk de grenzen gewoon helemaal openzet voor immigratie. Met alle gevolgen van dien. De kiezer heeft ook deze uh, verkiezing heel duidelijk gezegd... wij willen een beperking aan immigratie. Niet zozeer een helemaal stop, maar wel een beperking. Uh, daar wordt niet aan geluisterd. Door helemaal de PVV 100% uit te sluiten... Uh, luister je eigenlijk niet meer naar de kiezer. Geen open referendum neerzetten waarbij je de kiezer laat kiezen over uh, immigratie. Zet je eigenlijk de kiezer helemaal buiten spel. En doe je echt precies wat je zelf wil. Als, uh, als allerlaatste vraagje, wat denk je het grootste spleit, Sam, is... ...in de politiek. Wat um, ja, ja. zeg je? Nog een keer de grootste. De grootste splijtsam. Wat denk je dat de grootste splijtsam is? Um, EU, islam of iets anders? Ik denk dat het wel met elkaar verbonden is. Want uh, als je een grote EU hebt... ...dan heb je niet meer de macht om zelf te kiezen over immigratie. Uh, dus daarin is dat heel erg sterk met elkaar verbonden. Uh, ik denk dat allebei hele grote onderwerpen zijn... En als je het hebt over immigratie, is het een mega groot onderwerp. De EU is een mega groot onderwerp. De euro is een heel groot onderwerp. Maar stel, de EU zou nu ineens een heel succesvol front tegen ongecontroleerde migratie kunnen vormen. En het blijkt, heel, het blijkt heel succesvol. En eigenlijk is alle problematiek op dat vlak weg. En er worden allemaal integratieprojecten ingesteld. Maar er is nog wel een keihard Europa. Zouden mensen dan... Blijer zijn dan wanneer de EU wordt opgeheven, maar de migratie blijft twijfelachtig in hoeverre het gecontroleerd kan worden? Ja, ik snap wat, ik bedoel. ik wat je bedoelt. Het is een lastig punt. Uh, kijk, de EU heeft natuurlijk veel meer dan alleen immigratie. Er zijn ook heel veel punten waarbij de burger het gevoel heeft echt de macht kwijt te zijn over uh, eigen beslissingen. Uh, maar ik denk dat immigratie daarin gewoon een heel groot punt is. Er zijn natuurlijk meer. En als je immigratie oplost, dan blijven er wel punten. Maar ik denk dat het wel makkelijker wordt om de EU dan echt als een stevig blok neer te gaan zetten. Wordt wel makkelijker. Uh, want één van de belangrijkste punten is opeens verdwenen. Uh, natuurlijk hou je heel veel andere punten. Want als je kijkt naar de EU met alle verschillende culturen, hoe ga je dat ooit mengen? Hoe kan je binnen nu en 100 jaar uh, misschien tientallen verschillende culturen naar één cultuur brengen? Ze kijken altijd naar Amerika als één groot voorbeeld. Amerika, allemaal verschillende staten, één land. Uh, dat heeft gewerkt omdat ze dezelfde geschiedenis hebben. Ze zijn opgebouwd. Ze noemen zich allemaal Amerikanen in de eerste plaats en dan pas iemand van Tennessee. ja, precies. Of, uh... ja, precies. En... en wij zijn Nederlander ja. eerst en, en daarna zijn Klopt. we een, een Europeaan. Misschien. Ja, precies, wat je benoemt. En um, Amerika heeft dezelfde geschiedenis, ze hebben dezelfde taal. Um, natuurlijk zijn er heel veel verschillen onderling, maar dat zijn. ...veel meer verschil op detail. Nog steeds heel groot, maar wel op detail. En dat werkt veel beter samen. Je kan niet een land... Uh, ...landen onderling die... 100 jaar geleden nog in wereldoorlogen... verstrikt waren, opeens wel verwachten... ...dat ze nu samenwerken... ...als één grote supranationale staat. Uh, dat, dat werkt gewoon nog niet. En ik, ik verwacht wel dat het over de... ...komende honderden jaren kan. Maar de komende honderd jaar... ...werkt dat nog niet. Dus je moet dat... ...stapje voor stapje aanpakken. En de mensen die nu zitten... Die hebben echt het in een bol van, ja, ik wil in mijn leven nog meemaken dat Europa één land wordt. Ja, en dat werkt niet. En Mensenleven is kort. Uh, uiteindelijk is een hele cultuur die gaat ontstaan heel lang. Maar geef dat ook de tijd dan. En ga niet in jouw leven nog proberen voor elkaar te krijgen dat het één land gaat worden. Want het gaat gewoon niet lukken. Dat gaat alleen maar meer conflicten brengen. Oké, okay. nou, uh, daar wil ik dan eigenlijk mee stoppen. Het was, uh, was een leuk gesprek, dankjewel. Ik ook, dankjewel. Nou, tjus. Top. Nou, dames en heren, beste luisteraars, we zijn er weer. We zijn nu uh, uh, in de nasleep van de JFD kick-off bij Strand Zuid blijven hangen. Bij de Borrelhoek. Um, en ik heb hier een nieuwe gast om te interviewen. Yes, hoi. Mijn naam is uh, Wout Willemsen. Ik kom uit Oldersaal, dicht bij Enschede. Ik ben uh, 26 jaar oud. En uh, ex-lid van D66 geweest. En uh, nu ben ik bij de, bij de FVD. Uh, kijken, ja. Ik ben bij de j -FVD gegaan, omdat het nog kon. En ik denk van, nou, de eerste uh, het eerste kick-off event wou ik wel graag meemaken. Dus uh, de hele reis van Oost naar West gemaakt uh, om dit mee te maken. En dat is me zeer bevallen. Oké, okay, mooi. Ja, um, er, er, is, er is heel veel gezegd vandaag. Is er iets in het, bijzonders wat jou, uh, in het bijzonder wat jou aansprak vandaag? Um, ja, nou, ik, ik lees zelf wel veel, veel dingen van, uh, van beide kanten van het politiek spectrum. En uh, dat heeft altijd mijn interesse gehad. Um, maar ja, ik heb een, uh, een vriendin, die zit daarachter. En die wou ik ook graag uh, een beetje interesseren uh, voor de politiek. En ik denk, ja, het beste, het beste daarvoor is om gewoon uh, mee te gaan met, met het kick-off event. En uh, zelf... Was ze niet met alle dingen eens, soms een beetje, had ze nog moet het zeggen, een beetje een gereserveerde mening, maar ze stond wel open voor, een, voor nieuwe ideeën. Ik denk, nou, ik neem haar mee, kijk wat ze ervan vindt, kijken of ik haar over kan halen. Uh, dat is nog helemaal gelukt, denk ik, maar ze is wel een stuk opgeschoten. Ze is wel positief verrast. Ja, zeker. Ja. En, uh, wat ik zo mooi vind, is dat ze best wel kritische vragen kan stellen, waar ik dan zelf ook wel over na moet denken. En uh, nou, ik heb hier de, de mensen gehad die dat voor mij konden beantwoorden als ik het zelf niet wist. Namelijk uh, de heer Baudet en Hiddema. En uh, daar heb ik wel gretig gebruik van gemaakt. Dat heeft, uh, dat heeft wel een goed, uh, goed effect gehad. Ja, ze ja, hadden het heel erg over uh, het beginnen van een nieuwe beweging. Hè? Uh, in hoeverre voel jij je deel daarvan? Mm. Er werd enorm op gehamerd, hoor ja. ik. Ja, ik, uh, ik voelde wel wat voor. Uh, maar ik vond wel dat ze heel erg... Uh, zeggen, grootspraak, uh, grootspraak gebruikte En uh, ik had zelfs het idee van nou, in, in mijn omgeving zou dat minder goed werken in, uh, in Twente helemaal, in de Achterhoek Waar zij dan vandaan komt Is het een beetje uh, Doe maar normaal, doe maar gek genoeg En uh, mijn vraag was aan, aan Thierry dan ook van, goh, weet je, Ik wil best wel wat voor jullie doen Maar hoe, hoe kan ik dat nou Brengen aan de mensen daar En daar hebben we een beetje een, een discussie over gehad en daar zou ik nog niet helemaal over uit. Maar um, je hebt niet het gevoel dat jij uh, in de kielsocht van de nieuwe renaissance uh, helpt het, uh, de boel voor te duwen. Nee, dat gaat mij iets te ver. Ik snap waar hij heen wil en ik waardeer ook de manier waarop hij het doet. Uh, en ik, ik ben daar nog wel enigszins vatbaar voor, maar ik snap wel dat heel veel mensen dat niet zijn. En uh, wat ik graag zou, zou willen zien is dat, uh, dat hij dat weet te overbruggen. Dat hij de, de common working man, zeg maar, uh, ook aan weet te spreken. En daar ging ik met hem over in discussie. Heb uh, je even met Cherry gesproken? Ja, ja zeker. Okay. zeker. Ja, ja, hij stond op een gegeven moment uh, daarachter. En er was een, een hele rij voor hem en de helft die wou met hem op de foto. Dat en die. Nog ja, nou, die waren daarna weer klaar, weet je. Dus dat schoot wel aardig op. Ik dacht van, ja, nee, ik wil toch wel even het moment gebruiken om, uh, om echt een vraag te stellen. En toen zijn we op dat, uh, dat punt gekomen. Dat had hij mij doorverwezen. En, uh, ja, toen heb ik daar nog wel even over gepraat. Maar, uh, ja, is nog niet, echt, uh, nog niet echt iets waarvan ik zeg van, nou... Oh, duidelijk concrete tips die, die mij verder helpen om dat uh, aan de man te brengen in Enschede en de omgeving, zeg maar. Nou, um, ik was net heel even met je in gesprek hier, uh, in het heerlijke Strand Zuid. En um, jij, hebt nog, jij hebt nog boekentips voor uh, vooral mensen die uh, Spengler lezen of überhaupt interessant vinden. Dat klopt, ja. Nou, als je Spengler hebt gelezen, dan ben je sowieso denk ik al politiek geïnteresseerd. Um, maar ik kan mij wel voorstellen dat heel veel mensen... Wel iets van politiek snappen, maar nog niet uh, het, het verschil tussen links en rechts snappen... of überhaupt het hele spectrum. En ik denk van ja, als je, als je aan het oriënteren bent... dan moet je eigenlijk de, de meest extreme vormen... Uh, moet, je, moet je eigenlijk gaan lezen. En dan hoef je het niet mee eens te zijn, maar je moet wel de baas kunnen zijn. Dus je moet er in ieder geval een mening over kunnen vormen. En een van de meest interessante dingen, denk ik dan, waar je uiteindelijk op uitkomt... Uh, qua extreme posities... Uh, ...is een soort uh, fascisme. Want heel veel mensen die, die weten van, van de Tweede Wereldoorlog en Hitler... ...en hoe slecht het allemaal was... ...maar die snappen niet echt van hoe, hoe mensen daar nou bij zijn gekomen... ...dat ze dat massaal hebben kunnen steunen. Dus ik denk van nou, ik, ik ben er wel in geïnteresseerd van... ...hoe komen die mensen daarbij? En uh, nou, dan ben ik een beetje op internet gaan zoeken. En toen ben ik uiteindelijk uh, uitgekomen bij een soort... Uh, ...ja, vervolg uh, op het boek van, uh, van Spengler... En dan heb ik het over De Untergang des Avondlanders. Uh, en dat heet uh, Imperium. Sit heeft, heeft er veel over uh, geschreven. En als volger van. En onze uh, eerdere gast David Engels heeft er ook, die is er ook fan van. En die is ook altijd bezig geweest. Om er, uh... Ja, nou. Uh, het sluit er mooi aan. Het boek van, van Spengelen heeft behoorlijk veel impact. Uh, en de hele uh, thesis uh, van hem. Uh, ...is op meerdere punten wel ontkracht... ...maar de thesis zelf blijft op de een of andere manier toch bestaan. En dat is wel, wel interessant. Want het maakt eigenlijk... Uh, nou, ...als ik een vergelijking mag maken... ...stel dat ik uh, een wiskundetoets doe... Uh, ...en ik heb de berekening verkeerd... ...maar het antwoord wel goed... ...dan klopt er ergens iets niet. Uh, ergens valt er iets voor te zeggen van de manier waarop ik iets heb berekend. En ik denk dat dat bij Spengler ook uh, het geval is. Dat schrijft heel, heel warrig, wat poëtisch... ...en het is een mooi verhaal en narratief... maar ja. De mist af en toe wat concreetheid ja. en onomslachtigheid. Dat, dat klopt zeker. Er de, de missen bepaalde aspecten, maar de, de grote lijn van het verhaal is wel duidelijk. En daar is best wel wat voor te zeggen. En wat die man van uh, Imperium, dat is uh, Francis Parker Jockey, wat die doet. Dat is een Amerikaan. En dat is een soort pragmatist. Die, die schrijft heel, her, heel helder tot de kern uh, waar het eigenlijk nou om gaat. En dat is, dat is verfrissend om te lezen. Uh, als je geen... Wanneer was dit? Dit is in 1948 geschreven. Dus echt net na de, de Nuremberg uh, uh, Trials. Uh, daar staat hij zelf ook bij. Uh, heeft hij dat geschreven. En uh, zonder notities trouwens, in zes maanden. Dat is helemaal uh, opmerkzaam, om het zacht uit te drukken. Uh, wat mij betreft is het een regelrecht genie. En je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar hij, hij maakt zo'n casus voor. Uh, moet ik moet dat zeggen. Uh, hij, hij bouwt het zo goed op. Uh, de argumenten die hij aanhaalt die zijn, die zijn echt vlijmscherp. En als je, als je het al niet eens bent met fascisme. Uh, dan, dan moet je echt wel van goede huizen komen om dat te ontkrachten. En ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is. maar dan word je wel een, een, uh, een behoorlijke leeuw voor de voeten gegooid. waar je wel mee moet vechten zeg maar, om dat te overwinnen. En dat maakt het voor mij heel interessant. Dus het is een beetje niet het idee van um, uh, niet bij voorbaat, oké, okay, je hebt, je hebt links-rechts laten kijken wat het, uh, het goede antwoord in het midden is. Maar ik zoek de extreem op, links-rechts, en vanuit dat extraheer ik een eigen conclusie. Ja. Vanuit dat idee vind jij dat mensen dat zouden moeten lezen. Ja, ja en er zijn een paar schrijvers die dat, uh, die dat contrast mooi bieden. Je hebt één uh, Rand, uh, Rand, ik weet niet precies hoe ze heet, Ja. Maar, uh, die, die maakt een soort karikatuur van haar, haar tegenstanders. Uh, dat zijn een beetje eendimensionale vijanden... die ze makkelijk kan ontkrachten door haar positie te versterken. Um, maar ze brengt heel zwakke argumenten... Tegenover de tegenstanders en die geeft ze een bepaalde persoonlijkheid. Stroop, gooit ze op, schot ze tegenaan ja, en dan ja, is, dat ben ik slim, zeg. Ja, straw man argument, dat, dat is een beetje waar het om gaat. En um, wat Solzhenitsyn bijvoorbeeld doet, die, die maakt van zijn tegenstander uh, de meest sterke persoon die er denkbaar is. En die gaat, die probeert te ontkrachten. Dus je, je, je hebt ja. het meest sterke argument tegenover jouw eigen positie. Als je dat kan overwinnen, dan ben je overtuigd van je eigen gelijk. Ik, ik, ik onttrek hieruit, uit mijn eigen interesses... dat jij ook natuurlijk dat jij wel een liefhebber van, van Jordan Peterson bent. Want ik, ik weet wanneer, waar hij dit gezegd heeft Dat is absoluut waar en daar komt het ook vandaan. Uh, ik, vond dat, ik vond het een heel goed en helder argument, de manier waarop hij het bracht. En uh, de kern van zijn, uh, hoe moet ik dat zeggen... Ja, van zijn thesis eigenlijk is van nou, als je jij, als jij het ergens... Als je een positie inneemt, euh, zorg dan dat degene die, die, waar je tegen bent... Dat dat het sterkst mogelijke argument vormt tegen jouw positie. En als jij daarna nog steeds weet te blijven staan... Dan heb je een goed argument. Dan heb je een goede positie om in te nemen. Maar als die wordt onkracht, ja, dan moet je jezelf heroriënteren. Ik heb zelf niets van, van Solskja Netsen gelezen. Uh, ik heb wel... Uh, Dostoevsky gelezen. Een paar boeken. Um, en Pietersen zegt het ook daarover. En dat herkende ik er ook wel in. Uh, Dostoevsky gooit een, een karakter in, in de wereld en dat roopt rond en het komt tegen problemen aan. Maar het zijn niet triviale problemen en eendimensionale oplossingen die hij in zijn nee, verhaal heel makkelijk... Van, nou, nou ja, weet je, en zo heeft hij het opgelost. Nee, het is echt moeilijk. En hij zet drie stappen terug om één stap vooruit te doen. Ja. En dat nee, zei, dat merkte uh, hij ook eens als je netzin. Ja, ik weet van, van Solzhenitsyn, ik heb zijn boeken niet gelezen trouwens, maar ik weet dat hij zelf religieus was. En dat hij uh, bepaalde uh, filosofieën uitdroeg uh, die hij graag naar voren liet komen in zijn boeken. Um, maar hij viel ze wel aan door een soort uh, antagonist daarvoor te creëren die, die atheïstisch was, succesvol. En op een meest sterke positie, dat hij vanuit zijn positie die moest kunnen bekritiseren en een soort gat erin moest weten te vinden. En uh, ik denk dat dat de, de beste manier is voor jezelf om jezelf te ontwikkelen. Door, door een positie in te nemen, kijken hoe lang die stand houdt, uh, de meest grove geschutte tegenaan te gooien, kijken of het dan nog steeds stand houdt. Is dat zo? Nou, dan ben je voor nu veilig. Is dat niet zo? Dan moet je jezelf heroriënteren. En dat is wat sort dit... yourself out. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. ja, Dat is Slag. echt zin van uh, Pietersen. Ja, en terecht ook. Sort yourself out. Ja. Ik zou je, zou je ooit verwachten dat je het internationale economische systeem hervormt als je eigen kamerensootje is. Dat is echt het uh, ja, idee maar, van Pietersen. Het is, het is een dondershelder argument. Van hoe kun je nou uitspraken gaan doen over de hele samenleving terwijl je er zelf in je eigen kamer een soortje van hebt. En hij zegt ook gewoon duidelijk van nou, los dat eerst op. Kijk dan of je iemand anders kan helpen om dat op te lossen. Kijk dan of je in je directe omgeving iets op kan lossen. En ga zo verder bouwen. En ik denk dat dat de, de, de bottom-up manier... De, dat is het eigenlijk. Uh, dat dat de beste manier is om, om verandering te wegen. Je leven op een rijtje zetten ook op een bepaalde manier. Ja. Um, ik had laatst een heel mooi gesprek met uh, uh, Dennis Laurens... De man van uh, de Nieuwe Zijl. Ja. Um, toen ik met hem in de auto zat... En waren het over de mogelijkheid tot, uh, om um, um, reservist te zijn. Ja. Ik, ik had het zelf nooit over nagedacht eigenlijk, maar hij, hij dus wel. En die reservisten die krijgen evenveel respect. En wanneer ze werken en in dienst zijn als uh, uh, gewone soldaten. En dan denk je, ja maar ze zetten zich niet vol in voor het leger natuurlijk. Dus het is wel bijzonder, hoe komt dat? Nou ja, een reservist heeft in zijn burgerleven alles eigenlijk al... ...op een rijtje staan. Ja, ja die want kan anders, we anders zou je niet kunnen beslissen... ...oh, nou ja, dan... dan ik, uh, ...mijn leven is een zootje, ik, ik ben alcoholist... ...en ik zit in de bijstand, ik ga racist worden. worden. Ja. Dat, dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus, er, zit, er zit een hele mooie kern van waarheid in dat... Uh... Nou, ik denk dat dat ook een centrale boodschap is. Ik weet, dat moet je kijkers echt meegeven... ...want dan zoekt hij Jordan Peterson op... ...en gaat zijn, uh, zijn college's bekijken. Want de, ja, je verwacht het eigenlijk niet hoe... Hoe snel zo'n man verandering kan brengen en hoe helder zijn argumenten zijn. Je kunt daar eigenlijk niet omheen. Ik denk dat dat een hele, een hele mooie boodschap is om mee te geven. Nou, aan alle luisteraars en kijkers, zoek Jordan Peterson op. Laat hem een deel van je leven worden. Die man is hartstikke belangrijk. Um, Zeker waar. Het was een hele mooie dag hier bij de JFVD kick-off. Zeker. We hebben allemaal genoten, denk ik. En we gaan het hierbij laten. Ja, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. J Jij bedankt. En, uh, bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren. Misschien tot de volgende keer. <laughs>